In Den Haag moest ik denken aan meneer Bos en aan het geheim dat met hem samenhing. Het schoot me weer te midden toen ik op de Mauritskade liep en de badinrichting passeerde. In mijn kindertijd heb ik daar vele zondagochtenden doorgebracht... De met mijn vader en mijn wat oudere broer. Mijn vader stond op het toen nog niet zo voor de hand liggende standpunt... dat zijn zonen al op zeer jeugdige leeftijd zwemmen moesten leren... En dat gebeurde in de in richting aan de Mauritskade. Mijn eerste aanraking met het water is mij bijgebleven. Ik was een jaar of acht. En ik werd door mijn vader in het ondiepe geplaatst, vlakbij het kabeltouw achter het diepe begon. Panisch van angst klemde ik mij aan het touw vast. Ja, je, je moet wennen aan het water, zei mijn vader. Ik kom je straks wel weer halen. Maar straks duurde zo eindeloos lang dat ik in snikken uitbarstte. Ik voelde me zeer eenzaam en verlaten. Opeens hoorde ik een stem die vroeg, ben jij zo bang, jochie? Het was een vreemde stem. Pas veel later begreep ik dat iemand die zo praatte een man zonder verhemelte werd genoemd. Maar terwijl ik in het ondiepe stond te snikken, hoorde ik alleen de vriendelijke klank in die stem. Toen ik zeer treurig ja-meneer had geantwoord, tilde de man mij uit dat vreselijke water en bracht mij op het droge. Mijn vader kwam naderbij en sprak, ja, hij, hij moet wennen aan het water, ziet u, ik wil dat hij gauw zwemmen leert. O, daar zal ik hem wel bij helpen, zei de man met die stem. Uh, hij stond daar zo wanhopig, nou. Ik kon het echt niet aanzien. Hij stak zijn hand uit. Bos is de naam, zei hij. Ik ben hier elke zondag. Ik leer het hem zo. Ik stond er een beetje rillerig bij. Meneer Bos was zeer groot, wit en mollig. En hij had een enorme knevel die over zijn mond heen hing. De belofte die hij mijn vader deed, kwam die nauwgezet na. Aan hem was het te danken dat ik binnen een half jaar behoorlijk kon zwemmen. Met het geduld van een engel gaf hij me elke zondag les. En hij beloonde mijn gestadig vorderende prestaties. Telkens met een reep chocolade die hij uit een automaat trok. Ook financierde hij wel eens een andere automaat... waarmee het mogelijk was je naam met relieflettertjes in een reepje blik te persen. Zonder zijn hulp zou me dat nooit gelukt zijn... Maar de tijd die hij voor me had, was blijkbaar onuitputtelijk. Hij noemde me Chippy, ofschoon ik allerminst zo heette. En hij kneep me zo nu en dan liefkozend even met duim en vinger in de nek. Toen ik een volwaardige zwemmer was geworden, nam hij me dikwijls mee naar de hoge plank. Zette me op zijn schouders en sprong dan onder het slaken van een soort Indianenkreet met me in het diepe. Het was een gigantische ervaring. De wereld verging een beetje, niet helemaal, want na een tijdje kwam je uit al dat water toch weer boven. Alleen zou ik het nooit gedurfd hebben. Op een keer ontmoette mijn vader een meneer Strop genaamde kennis in de battingrichting, die daar nooit eerder op zondagochtend was geweest. Het was een schonkige man met een sterk behaarde voorzijde en hij droeg een duikerskapje op het hoofd dat met een touwtje onder zijn kin was vastgemaakt. Terwijl ik weer eens op de schouders van meneer Bos de sprong van de hoge plank deed, keek hij nors toe. Toen ik uit het water gekomen was, hoorde ik hem tegen mijn vader zeggen Ik ken hem hoor, o, of ik hem ken. Nou, een beetje verlegen, zei mijn vader tegen me. Jij, uh, jij moet niet zo telkens met die meneer Bos spelen. Waarom niet, vroeg ik. Nou, zei meneer Strop, als je dat doet, hè... dan ga je later net zo gek praten als hij. Daar dit vooruitzicht me niet aantrok... ging ik het onmiddellijk bij meneer Bos navragen. Die zei alleen... Nee hoor, oh, nee... Zijn stem klonk een beetje treurig. Toen we die keer naar huis gingen, wachtte mijn vader voor de battingrichting met ons tot meneer Bos naar buiten kwam. Pratend liepen de beide mannen voor mijn broer en mij uit. Bij een café bleef meneer Bos staan en zei, als dat uw wens is... Ja, dat is mijn wens, antwoordde mijn vader. Stijfjes nam meneer Bos zijn sneehoed af en ging het café binnen. In het voorbijgaan keek hij me even aan en kneep de ogen dicht bij wijze van goed. Daarna heb ik hem nooit meer gezien.